Morgen zijn er parlementsverkiezingen in Turkije. Verwacht wordt dat Erdogans partij voor de derde keer op rij zal winnen. Dan het weer. Overal buien die gepaard kunnen gaan met onweer. Aan het eind van de middag klaart het op. Het is zo'n 17 graden. Morgen zonnig en zo'n 20 graden. Tweede Pinksterdag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS-journaal. AWB en verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden, twee kilometer. Op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad, bij Almere, 3 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, bij Maren, nog 2 kilometer. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem, bij het Gelredam, 3 kilometer. Luisterboeken? Gewoon downloaden. Bij Luisterrijk, cursussen, kinderboeken, hoorcolleges en volledige romans. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken.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 Welkom terug bij Opium vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent ook welkom om hier de uitzending bij te wonen. U hoort na vier uur de makers van de opmerkelijke nieuwe film Rabat. En in dit uur hoort u Karel de Rooij over het festival Klassiek. Roland Kieft over nieuwe klassieke cd's. De 80 seconden van Lindert Rosenbrand. En regisseur Ivo van Hoven van de toneelgroep Amsterdam. Dit keer over zijn gigantische productie De Russen. Maar we beginnen dan nu toch echt met live muziek van Dickhout. 1, 2, 3, 4...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 Door over een zee van tranen op de golven mee wij samen door tot op het strand. De eerste voetstap in het zand. We gaan door, hoe dan ook. Dus vraag me niet naar de bekende weg. We gaan door, hoor wat ik zeg.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 We gaan door, Van Dik Hout. Er zijn niet veel bandjes die het presteren om bijna 25 jaar bij elkaar te blijven... en dan ook nog hits te scoren. Vandaar misschien ook het nummer We Gaan Door, Martin of niet? Ja, een beetje. Martin Buitenhuis, de zanger uh, van Van Dik Hout. 25 jaar, hoe oud was je dan toen jullie begonnen? Uh, ik, ik zit nu langer wel in Van dikhout dan niet. Dus uh, ik denk uh, dat we 16, 17 waren. Op de middelbare school, uh, vrienden, gitaar en drums en uh, beginnen. En toen was het veel leuker dan nu? Nee. Niet? <laughs> nee. Dat wil je nog wel eens horen, toch? Nou, ja, ik, kijk, uh, elke periode heeft zo zijn charme. En uh, de periode voor het uh, eigenlijk doorbreken, dat, dat is heel bijzonder. Maar ik vind het eigenlijk nu ook uh, heel erg uh, comfortabel. Ik heb wat meer ervaring en, en, en uh, ik weet wat ik wil, wat ik wil en, ja, en waar nieuw, ik naartoe. Een nieuw album uitbrengen, hier ligt het, Leef heet het. Uh, dat is nog net, nog net zo spannend als het eerste album waar jullie aan werkten. Nou, dit was een heel spannend album. Voor mij persoonlijk, uh, uh, wat de teksten betreft... Uh, uh, ik moest het even van heel diep komen of zo. En, uh, en, maar toen het er eenmaal was... Uh, Je had een beetje een writer's block. Nou, een writersblok niet, maar uh, ik had uh, een aantal liedjes gemaakt... en een aantal teksten gemaakt uh, waar ik niet zo heel tevreden over was... terwijl er eigenlijk niks mis mee was. Het stond niet helemaal voor, uh, voor wat ik nu uh, wilde, wilde uitdragen. Uh, en wat wil je nu uitdragen? Um, nou ja, deze plaat is een, een ode aan het leven en aan muziek en vriendschap... En uh, uh, da dat heb ik proberen uh, op de korrel te nemen, zeg maar. Vandaar de titel uh, Leef. Uh, er staat uh, een, een covernummer van, van Dylan. Of bekend als ze het tegenwoordig zelfs van Adele natuurlijk. Make You Feel My, my Love. Ja. Dat uh, is weer eens een keer gelukkig voor jullie een hit, hè? Uh, ja, dat is uh, wel een succes geworden, het lied. Uh, en voor mij persoonlijk uh, heel bijzonder. We dus begonnen is... met covers en dan nu, nou, na zoveel uh, jaar, toch weer een cover. Nou ja, door Bob Dylan ben ik eigenlijk in het Nederlands uh, gaan zingen. Hoe uh, gek dat ook klinkt, maar uh, zijn uh, manier van tekst schrijven... en ook de, het niveau natuurlijk daarvan... Uh, inspireerde mij heel erg om in de taal te gaan schrijven waarin ik zelf denk. En uh, Huub van der Lubbe van der Dijk, de zanger, die... Uh ja, die heeft laten zien dat het kan met een beentje. In het Nederlands en gitaren en zo. Ja. En uh, dat komt in dit nummer samen, want de vertaling is van Huub van der Lubbe. En uh, de muziek van Bob Dylan. Dus voor mij persoonlijk is het. Uh, beter kan het niet. Het staat allemaal op leven. We gaan jullie zo direct nog twee keer horen. Tot zover uh, bedankt. Uh, de, de CD ligt natuurlijk in de winkels. Is te verkrijgen via van Dikhout.nl. Uh, en vanavond staat Van Dikhout in de Dru Fabriek in Ulf. Dit is radio 1 Opium. Bijna alle acteurs van toneelgroep Amsterdam staan op het podium... in de meer dan vijf uur durende voorstelling De Russen. Twee jeugdwerken van Tsjechov worden bij elkaar gebracht... in deze grootschalige voorstelling. Tom Lanoir maakt een radicale bewerking van Tsjechovs toneelstukken... Ivanov en Platonov. En voor het eerst treffen die twee titelhelden van die toneelstukken... elkaar nu in één stuk. Ivo van Hoofd regisseert het. Welkom nogmaals. Uh, hoe ben je op het idee gekomen? Want het is jouw idee, begrijp ik, om die twee stukken samen te voegen, hè? Dat was eigenlijk naar aanleiding van een andere grootschalige voorstelling... die we een aantal jaar geleden ook in het Holland Festival hebben gemaakt... Romeinse tragedies. En het was een samenvoeging van drie Shakespeare-stukken. En die gingen over politiek en over politici en over politieke mechanismen, Hoe dat politici proberen om de maatschappij tot een betere samenleving te maken. En toen dacht ik, zou het nu niet leuk zijn en goed zijn... om ook nu eens te kijken wat is er van die samenleving terechtgekomen, van die mensen... En toen dacht ik natuurlijk meteen aan Chekhov. Want er is maar één grote auteur uh, die het daar heel de tijd over heeft. Over hoe dat uh, mensen zich geïsoleerd voelen in een samenleving. Gefrustreerd zijn. Hopen op beter. En dat zijn uh, uh, onder andere deze twee stukken. Die de jeugdwerken zijn van Chekhov. Ja precies, de jeugdwerken. Want, want ik denk veel mensen kennen Chekhov misschien eerder van de latere stukken. Van drie zusters van Kerstentuin. En deze stukken die hebben het aantrekkelijke voor mij in ieder geval. Dat ze uh, misschien nog niet zo voldragen zijn. Uh, heeft uh, Plattenhoff geschreven? Het is onwaarschijnlijk. Want als je de teksten hoort die daarin staan, op 17-jarige leeftijd. En op 27-jarige leeftijd heeft hij Ivanov geschreven. Dan meestal beginnen we dan pas een beetje dingen te ontwikkelen. Wat is het verschil tussen die, die eerste werken en zijn latere werken? Ja, die latere werken zijn natuurlijk echt heel keurig afgewerkte pareltjes, meesterwerken. En in deze stukken zie je al in embryonale fase, in een beginnende fase, zie je al die thema's opborrelen. Bruter, onaffer... Ruwe diamant. Die diamant is er al en die straalt al. Je moet het alleen een beetje ontdekken. Maar is, is, is, hij, is hij bozer in, in deze werk? vind ik wel. En in ieder geval voor ons is dat een belangrijke leidraad geworden. Het is opvallend in die eerste stukken dat hij ook een samenleving van individuen uh, uh, tekent. die uh, boos zijn en die een zondebok zoeken voor die, boze, voor die boosheid, voor die frustratie. Ze voelen zich tekort gedaan, ze voelen zich afgesloten, ze hebben te weinig geld, ze, ze zijn hun idealen verloren. En de zondebokken in de stukken van Tsjechov zijn de Joden. En het is natuurlijk niet erg ver te zoeken om een parallel met deze tijd te trekken. Dat we ook voor de dingen die wij tekort komen of we denken tekort te komen, want we leven nog altijd in een ontzettend luxueuze situatie in Nederland en in West-Europa, in een groot deel daarvan, gaan we toch ook vaak nu het uh, zoeken bij de vreemdelingen. Zonder die parallellen meteen te trekken, ja, zit, zit het bijna in elke zin van deze stukken zitten. We aan. hebben niets slecht we zijn ontevreden en we zoeken de oorzaak buiten onszelf. Ja. Dat is, dat, dat is de overeenkomst, dat is de lijn die je doortrekt ja. naar nu. En dat is voor mij ook het belang op deze stukken. Chekhov was voor mij... Ik heb nog maar één keer ooit Chekhov geregisseerd. Dat is de drie zusters. Maar een paar jaar geleden. Ik heb het nooit gedaan, omdat ik het een beetje... Ik vond het niet erg veel vertellen. En nu, in het begin van deze 21 ste eeuw... in deze hele onzekere tijden, een tussentijd noem ik het. Hè, we hebben... Uh, de ondergang van een, een crisis van het kapitalisme, daar zitten we middenin. En de naweer ervan. Uh, we hebben, uh, het communisme ja, bestaat niet meer uh, als systeem. Uh, en wat nu? Wat nu? En, en dat was ook de vraag in de tijd dat Jeffs deze stukken schreef. Exact. Even, even de figuren zelf. Even of een Wat voor figuren zijn dat? Het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille... Uh, het zijn uh, uh, mannen uh, tussen de 30 en de 40 die in een vervroegde midlife crisis terechtgekomen zijn. Uh, en het verschil is dat Ivanov uh, zijn depressie zou je kunnen zeggen, zijn ongenoegen op zichzelf slaat. Hij neemt het zichzelf allemaal kwalijk. Uiteindelijk doet hij dat niet meer, maar het begint daarmee. En Plattenhoff doet het tegenovergestelde. In wordt een beetje depressief. Die, die voelt ja, zich gevangen ook in zijn huwelijk. Precies. En is daar heel ongelukkig in. Uh, weet en vindt geen uitweg daaruit. En Plattenhoff doet het tegenovergestelde. Is ook ongelukkig in zijn huwelijk. Is getrouwd met een hele fijne vrouw. Een hele leuke vrouw, die Alexandra van hem. Maar dat is een, iemand die graag thuis wil blijven. Die houdt er niet zo van naar feesten te gaan uit te gaan. Heeft een kind, wil daarvoor zorgen. En die Plattenhoff die wil altijd naar, die wil met andere vrouwen ook flirt heel dat uh, is elders altijd gewoon. Precies, en dat is zonman. Naar extrovert en introvert. Die twee mannen zeggen. komen elkaar op een feest tegen. Je, en je hebt dat, dat allemaal uh, ja, eigenlijk laten uh, schrijven, bedenken uh, door Tom Lanois. Waarom ja. hij? Tom Lanois? een andere Belg natuurlijk, want daar kennen we elkaar van, van Antwerpen, heel lang al. En het is al een lange droom van ons om iets samen te doen. Maar Tom heeft met heel veel grote regisseurs gewerkt, met Luc Perseval heeft hij die prachtige Shakespeare-bewerkingen gemaakt. Maar hij heeft ook met Guy uh, heel veel voorstellingen gemaakt. Guy die tot voor kort in het Rood Theater nog werkte. En ik heb gezegd ja, ik wil heel graag iets doen, maar we moeten echt in goed Nederlands common ground vinden. Want hij wilde ook heel graag met jou werken. Een, een plek, maar ja, maar echt een plek die voor mij onbekend terrein was en voor hem onbekend terrein. En toen als dit idee opkwam van de Russen en van Ivanov en Platinov, toen was het met één telefoontje beklonken. Ja, want waarom zag hij er onmiddellijk iets in? Ik denk om alles wat ik net gezegd heb... Tom staat natuurlijk bekend voor zijn echt maatschappelijk engagement. Uh, uh, en in deze stukken, ja, die gaan daar eigenlijk om. Maar die gaan tegelijkertijd... Het mooie van die Chekhov is dat hij laat zien hoe dat maatschappelijke verwikkelingen... hoe dat die enorm mensen beïnvloeden in hun emotionele leven en in hun psychische leven. Ik geloof ook vandaag de dag dat alles wat we meemaken... de onrustige tijden de, waarin dat we leven... dat die de mensen, de, de, het, het emotionele leven en het, en het psychologische leven van mensen enorm beïnvloeden. Zoals het dat wat we andere mensen... Yeah. De, we worden andere mensen door. Maar, maar Het concreet, feit... wat, wat zijn de dingen die ons in die zin... We, hebben geen, stand, maken. we hebben geen standvastigheid meer. Wie heeft er nog een, een job voor? Mijn vader, dat was een apotheker, en nee, die wist dat die apotheker was van de hele ste en dit was voor de rest van je leven. Dat was zo in die tijd. Je was mijnwerker, ik kom uit een mijnwerkersdorp, en dan was je mijnwerker voor de rest van je leven. Nou, dat is op dit moment totaal niet meer... We zijn allemaal flexibele mensen geworden, per definitie. Ik weet niet wat overmorgen brengt het is een totaal van... andere wereld geworden, en dat heeft natuurlijk met maatschappelijke evoluties te maken. Ja, ja weer even die link, want in de tijd van Tsjechow werd bijvoorbeeld het lijfeigenschap af, afgeschaft. Hè. Ik bedoel, ook daar zag je dat uh, uh, ja, rolpatronen uh, veranderden, zekerheden verdwenen. Uh, en, en dat is nogmaals de lijn die jij nu ook ziet. Ja, in de, de rol van de vrouwen natuurlijk, want de vrouwen die zaten toen nog in een tijd, je, je ziet in dit stuk, en dat heeft Tom fantastisch gedaan, hij heeft die vrouwen ongelooflijk verder uitgewerkt zou je kunnen zeggen, verder uitgepuurd ten opzichte van de originele werken van Chekhov en die hebben leidende, dat zijn echt leidende figuren geworden uh, met een korte ei en een lange ei maar dat zijn trouwens die mannen ook in dit stuk uh, maar daar gaat het natuurlijk om het gaat over, over die Platonov die geprobeerd heeft om samen met de boeren, met de gewone mensen, met de arbeiders... een nieuwe samenleving een droom te realiseren dat iedereen gelijk was... en iedereen ontgoocheld is. In, in de elite, zoals hij dat dan noemt. Hij valt de elite aan, zijn eigen uh, uh, klasse. Maar hij valt ook die boeren aan, de arbeiders aan... want die hebben het ook allemaal laten afweten... en die willen ook allemaal maar profijt ondertussen. En op dat vlak, ja... Nogmaals, zonder het te actualiseren, want dat doen we niet in deze voorstelling... het staat wel in een hele eigen tijdse setting. Ja, aan. want het de, de decor uh, de, is, is een setting op een dak in New York. Een grootstad. Maar er staat Brooklyn ergens... Uh, oh, ja, maar je zult ook Chinese tekens hier voorbij okay. komen. Nee, het is, kan Shanghai de zijn, grote stad. Chicago, uh, ja, de stad. Waarom voor die locatie gekozen? Die stukken spelen zich origineel af op het platteland... Uh, en waarom het platteland? Uh, en, en daar wordt er, wordt er gelongd naar Moskou en zelfs naar Parijs. Daar willen ze allemaal naartoe. Uh, dat is hun ideaalbeeld. En op dit moment dacht ik van er bestaat geen platteland meer. Het is algemeen bekend dat, dat het platteland en de steden... dat die in elkaar aan het overlopen zijn. In Nederland is dat al helemaal het, het geval. En toen dacht ik, waar voelen mensen zich afgesloten? Mensen voelen zich... de opstanden tegenwoordig ontstaan allemaal in suburbs. In randsteden. Eh, daar voelen mensen zich afgesloten. Daar voelen de mensen zich getreiterd en gepest. En toen dacht ik, laat ons dat platteland situeren... in een groot stad, in dat soort omgeving. Het moest in een stedelijke omgeving. In, in, in de, de flyer, de folder, lezen we dat... De een portret is van een groep mensen die vanuit een gevoel van ontevredenheid... en verlies wild om zich heen slaat, zonder bokken zoekt... frustraties, botviert. Hoe, hoe zien we dat op het podium? Precies zoals je het gezegd hebt... In ieder geval verwacht geen... Kijk, check in Nederland, er is een hele traditie van check-off: landerigheid, verveling, hangen, uh, niet meer weten waar naartoe... en je daar een beetje aan toegeven. Bij mij zijn het opstandige mensen. Mensen die echt nog iets willen, maar die nog niet goed weten wa wat ze willen... en die dan inderdaad maar soms los rond zich heen slaan... en schoppen en gieren en tieren. En het is dus een hele punkachtige, opstandige voorstelling... Met, met bijna alle acteurs, uh, uh, prachtige rollen voor vrouwen... want dat is overigens tussendoor, uh, dat, dat heb je ook wel eens geroepen... er zijn eigenlijk weinig goede vrouwenrollen. Nou nee, dat, dat, dat, vind ik, dat kan ik zeker niet geroepen hebben... want ik denk in mijn voorstellingen uh, zijn, zijn ze er, er wel? wel heel belangrijk. Vooral hier dan. Ja nee, er zijn fantastische vrouwenrollen. Uh, de mannen die komen er meestal bekijkt vanaf... want die moeten vaak heel kleine rolletjes spelen. Daar zijn er dan wel meer van misschien... <lacht> maar dat zijn niet altijd de beste ja, rollen. Alhoewel er nu wel twee hoofdrollen voor mannen zijn. Ja, maar in dit geval kun je moeilijk van hoofdrollen, hoofdrollen, spreken. hoofdrollen spreken, want, uh, ik kan zeker daarnaast vijf tot zes andere rollen die even groot platten of de, ro, Fetja heeft gewoon heel veel tekst, weet je wel, die praat heel veel. Fetja van Uit. heeft ontzettend moeten studeren, uh, uh, het, in dit geval, ik, het, het, voor mij is het echt een core van individuen. Dat er is, is nietzelfde naar voor het Eerst begrijp ik samen een keer in een scène. Nee, voor het eerst uh, samen in, in, in een scène op het toneel. En dat heeft Tom leuk verwerkt in de scène. Dat ze zegt van ja, ik geloof niet dat ik al tegengekomen ben... in dit decor of enig ander decor. Weet je wel, dat is wel een mooie zin. Dus ja. er zitten ook een paar insight Meer dan in. vijf uur duurt het? Ja, ik ben er volop aan bezig. Gisteren hebben we de eerste doorloop gedaan. Die duurde zes uur en een kwart. Zo. Uh, Zometeen heb ik een grote meeting en dat is altijd hetzelfde. Dan uh, is het Bijltjesdag noemen we dat. Dus de acteurs zitten nu bang achter hun computer te wachten... Wat de schrappingen eruit kan komen. Ja. Maar als je, dan vraag je veel van de concentratie. Niet alleen van de acteurs, ja. maar ook van het publiek natuurlijk. Ja, maar daar hebben we ondertussen een beetje ervaring mee. Nog, het is hout vast het is elke keer een nieuw avontuur. Romeinse tragedies hebben genoemd, het was zes uur zonder pauze. Met het publiek op het toneel. Dat was uh, vrij riskant toen, toen we eraan begonnen. Die voorstelling speelt nog altijd tot 2012, is die tot in New York geboekt. Dus dat op zich schrikt dat publiek niet af. We hebben ook eentjes in Amerika gedaan... een hele succesvolle voorstelling bij het toneel Amsterdam... over volle zalen gesproken. Dat spelen we ook al ondertussen vier, sinds 2008. Dus drie, vier jaar, daar gaan we ook mee door... Dat is ook een marathonvoorstelling. Relatief knikt van ja. Het is niet iets wat jou afschrikt als je hoort dat het vijf uur, langer dan vijf uur duurt. Dat is good value for money. Ik neem wel brood mee als het mag. <laughs> uh, nee, in tegendeel. Nee, dat, is even dat is een gebeurtenis. Kaal de Rooi, als je dit hoort, denk je daar ga ik naartoe? Ja, ik uh, zijn mij wel besteed hoor. Dit soort dingen vind ik echt geweldig. Die, ja, die, ben die bel -bel. grote aanpakken. Het, het gaat in première op het Holland Festival, Ivo. Ik heb van de week een klein stukje van de repetitie kunnen zien. En dat organiseren jullie, dat het publiek ook een deel van de ja. repetitie kan zien. Uh, overigens, uh, dat werd een pakje stilgelegd. En toen konden we niet horen wat je allemaal zei tegen die acteurs. Dat vond ik zo jammer. Ja, maar daar hebben we nu van geleerd. Maar normaal gezien doen we die openbare repetities. Dat doen we normaal in de Rabozaal, hier in de Schouwburg. En dan, ja, dan zit dat vol, hè. De mensen vinden dat heel leuk. En dan repeteren wij gewoon door. alles wat ik die dag te doen heb, moet ik doen. Want het is generale week, dus het is première. En dan horen we ook als jij zegt van potverdomme, ja, dat hoor, deed je helemaal fout. Dat hoor je beter. Maar nu zaten we... Omdat het Holland Festival is en we de zaal aan het Holland Festival hebben gegeven... zitten we nu in een filmstudio. En we hebben nu ook gemerkt dat, uh, dat we in het vervolg gewoon... even een microfoon. Geven. Want voor de mensen heel is het natuurlijk leuk als ze mij horen tieren en roepen en vloeken en dergelijke. En, ja. en als je je dan zo ziet lopen, dan denk ik: hier is Ivo van Hoven uh, optimaal in zijn element. Cool. Uh, gebruik maken van alle acteurs, uh, gigantisch decor. Ja. Dit, dit is wat jij volgens mij het allerleukste vindt. Ja, in de Shark Tank voel ik me heel uh, veilig. In, ja. in, wat is dat? Nou, het, is natuurlijk, ja, het zijn 18 van de beste acteurs die je in Nederland en er verder buiten kunt vinden. Hè. Dus die kunnen allemaal, om, het gaat van Gijs Scholten, van Asgat, Vetje, van Uwet Christie, noem het allemaal. Het staat er allemaal. Ja, maar dat is ook heel de shark tank ah, Ik vind het heel bevrijdend, het? ik vind het fantastisch om shark met die, die mensen te werken. De ja, shark tank, tank. de haaientank. De haaientank, haaien ja, ja precies. Want, want ze zijn ook gevaarlijk, die acteurs. Nou, je <laughs> moet natuurlijk wel, je bent wel een domteur tussen die leeuwen allemaal. En je kunt, ja, je weet nooit. Maar nee, ik voel me er fantastisch in. Ik vind het Herken je iets, of... Ja, nee, ja, ik weet niet of we allemaal gevaarlijk zijn... maar uh, het staat wel uh, uh, te bijten om je heen. Als je, voelt je bent zelf dat je, als ook je voelt... regisseur? Ja, in feite. ik ga er nog heel graag van het spelen uit. Maar, uh, het maar je kan je iets voorstellen meer... bij wat, wat Ivo zegt? Ja, zeer. Ja, ja, nou, ja. Ivo van Hoven, dames en heren, als domteur van toneelgroep Amsterdam. Uh, de productie uh, Russen, muziek nog eventjes, daarvoor heb je Tom Ja, dat is uh, misschien Holcomb. wel speciaal. Ja, ja. Dat is uh, Tom maar beter bekend als uh, Junkie XL... En die uh, uh, heeft de muziek hiervoor gemaakt. En dat is wel bijzonder. Want het, is dus, uh, het gaat vijf uur duren. En het is vijf uur ook muziek. Hij he. heeft er een fantastisch symfonisch klangdecor. Uh, urbaan klankdecor voor gemaakt. En ja, dat is heel bijzonder. Op dit moment zit hij in L.A., dus gisteren hadden we een doorloop... en dat gaat met andere moderne middelen. Dus hij kijkt mee, s'nachts, om twee uur s'nachts, die doorloop begon... Hij kan zien wat jullie nu doen. Tot acht uur ochtends heeft hij daar gezeten. En heeft mij heel de hele tijd zitten mailen, weet je wel. Van, oh, fantastisch, hier, nee, hier moeten we iets aan veranderen, weet je wel. Ja, de moderne tijd staat voor ons. Het niets. komt op tijd af? Tuurlijk. En het wordt uiteindelijk hoe lang? Uh, ik denk dat het vijf uur wordt plus twee pauzes. Dus dat, uh, je bent in het theater, om zes uur kom je binnen... tegen half twaalf, kwart voor twaalf, mag je naar huis. De Russen, met een sterrenkaart. U hoorde de namen Jacob Derwig-Vetja van Uwet... Marieke Hebink, Berry Atzmaar, Holland Fernhout. Carine Smulders, Scholte van Aschat en nog vele anderen. Allemaal te zien in de Schouwburg in Amsterdam... in het kader van het Holland Festival. Het festival dat uh, overigens in verband met de bezuinigingen... geloof ik voorlopig nog niet voor de toekomst te vrezen heeft. Te zien in ieder geval De Russen vanaf donderdag 16 juni... tot en met zaterdag 25 juni. Dankjewel. wel. Dan gaan we naar een 29-jarige fijn besmaarde man, eh, besmaarde, besnaarde man... hij heeft de gitaar namelijk in zijn handen... die geraffineerde liedjes maakt om over na te denken. Carnavalsmuziek is niet pak Jan. Liever noemt hij wat hij doet poëtische folk op klompen. Hier zijn... De Tachtig seconden van... Lindert Rozenbrand. Boven is het stil... Nee. Te horen. Boven is het stil. De geluiden zijn gestorven. Stil. Doodstil. Het is te stil voor woorden. Stil. Doodstil. Al het goede komt van boven is het stil. Niemand praat. Niemand maakt verwijten. En de haan Krijt niet meer, stil, mij stil. dit Rozenbrand hoorde u. Uh, Leemdud, je noemt jouw uh, muziek, ik zei het al, Poëtische Volk op Klompen. Hoe kom je daarop? Ja, daar heb, ik even daar heb ik even over na moeten denken. Ik heb er ook even aan moeten wennen om mezelf een beetje neer te zetten... als, zeg maar, om dat woord poëtisch te gebruiken. Want? Wat was de aarzeling? Het klonk heel erg poëtisch. Nou, kijk, ik heb dat een aantal keer gehoord... en toen dacht ik, nou, dat is een goede dat is een goed excuus om het ook zelf te gaan gebruiken. En dan die klompen erbij? Op zo'n Hollandse. Nederlandstalig? Ja. ja. Je noemt het nadrukkelijk geen carnavalsmuziek... Dat is ook een beetje, dat is een beetje een soort van verontschuldiging... voor het feit dat het een beetje, een beetje aan de zware kant is. Dat je niet op kan dansen. Dat, um, ja. Ja. Moet je je daarvoor verontschuldigen? Nee, ik heb dat lang gedacht. Ik, heb daar, ik ben daar nu een beetje af en een beetje zo, zo grappend... geen carnavalsmuziek als omschrijving van mijn muziek. Ja. Het is, uh, uh, als u uh, Lendert uh, meer wil uh, horen, dan kunt u dat binnenkort. Want je bent bezig met een EP. Dat is een hele oude, ouderwetse term eigenlijk. Dat is een klein plaatje, was dat vroeger? Ja. Is het tegenwoordig een klein cd? Een klein cd met, uh, ik denk, vijf liedjes erop. En, en wanneer komt die uit? Nou, ik ga er nog even mee stoeien. Ik, ik hoop dat het. Uh zeker in november klaar is om aan de wereld te laten horen. Neem de tijd, zou ik zeggen. Ja. Uh, hij heet in ieder geval Leendert Rozenbrand. En tegen november kunt u dus uh, hem meer beluisteren op zijn EP. Dank, Leendert. En meer info vind je op leendert.bandcamp.com. Ben je trouwens zelf een jong talent, stuur dan een mailtje. En wie weet sta je binnenkort in onze 80-seconden rubriek. Cultuurtips. We vragen het altijd aan onze gasten. Uh, ik oh, weet ja. niet, Karel de Rooij, uh, heb jij iets waarvan je tegen de luisteraar wil zeggen... ga daar naartoe, lees dit of bekijk hmm. dit? Nou en of. Ik ben uh, eergisteren naar de première geweest van Orfeo en Paleis bij uh, het Paleis Hoesdijk, uh, in Giosti. En ik moet zeggen... Uh, het diep onder de indruk, als ja. je daar zit, uh, wat daar allemaal gebeurt. En, uh, vanwege de opera, we, of vooral vanwege de nou, locatie? Nou, dat, dat vind ik dan zo mooi, daar hou ik dan ook wel van. Daar ben ik zelf ook naar op zoek, uh, Toch ook straks, waar we het straks over gaan hebben. Uh, het, het, het mengt, hè. dus uh, Gluck is nou niet speciaal en makkelijk met een countertenor. Niet makkelijk voor iedereen. Nee, ze lopen door en in het water? Ze lopen in het water, en, en juist die beelden met die muziek... geeft dan toch weer iets magisch, iets geweldig moois. En... Ja, ik moet ook niet alles verraden, maar je, nee. het is echt, je, je mond valt open. Ik sprak maar, eerder iemand die zei... ja, maar ik sta me ook de hele tijd af te vragen, hebben ze het niet koud? Nee, dat nou, ik zat op een mooie avond, heb ik gelukkig gehad. Ja. Maar ik geloof niet, dat zou verkeerd zijn. Want ik denk dat je ook met een dikke jas en, en je liggen pleets... en uh, nou, die krijg je ook nog mee. Ga vooral, zeg jij. Ik zeg, ja, het is, uh, ja, dat zijn van die cadeautjes in het, in het kunstvak... dat je denkt, je, mensen moeten het zien. Roland Kieft, ja. nog een tip. Nou, ik ga vanavond naar Utrecht, en naar de Nacht van Jan Mulder. Ah, ik weet niet of ik het ochtendgeloren uh, ga halen. Uh, je verwacht dat het lang gaat duren? Hm. Nou, de nacht wekt wel verwachting, wel verwachting in ieder geval. Uh, nee, het, is, het, is, het, het hele idee is, uh, uh, het is in, in de rode doos, uh, zoals dit heet, Verenburg uh, uh, uh, leidsverein het hele idee is, je neemt een aansprekende, charismatische, bijzondere man, en je geeft hem eigenlijk een soort muzikale zomergasten kans, uh, en je gaat hem een hele avond, mag hij zijn klassieke, of zijn muziek in de meest brede zin. Mm, een, zin ja uh, favoriete muzikale uh. uh, invulling geven, en, en, en vanuit zo'n man, uh, uh, of je er fan, uh, fan van bent of niet, uh, uh, ga je vervolgens misschien wel die brug over. En, Jij bent wel je nieuwsgierig. Zou dat er nog mensen in kunnen, denk je? Of geen ja, idee? Dat, dat, dat denk ik wel, denk je wel? Uh, want het is een enorm grote zaal. Maar ik denk dat het wel een hele leuke avond kan worden. De Nacht van Jan Mulder. Veel plezier. In ieder geval afwas daar vanavond bij. Nu eerst even nieuws met Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. Opnieuw zijn honderden Syriërs naar het buurland Turkije gevlucht. Inmiddels zitten er zo'n 4300 in tentenkampen. En nog eens 10.000 vluchtelingen proberen Turkije in te komen. De meeste van hen komen uit de stad Gizer al-Shugur. Het Syrische leger heeft veel militairen naar die stad gestuurd... om de dood te wreken van 120 agenten en militairen. In Warschau lopen duizenden mensen mee in een parade voor homorechten. Die parade werd meteen al verstoord... door een groep extreemrechtse tegendemonstranten. Een grote politiemacht probeert de twee groepen uit elkaar te houden...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 AWB en verkeersinformatie. Files op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij Zaandijk 2 kilometer. En door werkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij het Gelderdam 3 kilometer. Is radio 1. Opium. Vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En dit half uur praat ik met Karel de Rooij over het festival Klassiek. Roland Kieft hoort u over nieuwe klassieke CD's en natuurlijk ook weer live muziek van Dick Hout.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 Roland Kift zoals altijd. Welkom. Eh, nogmaals. Roland, eh, Er liggen een paar albums, alhoewel ze nu verborgen zijn... onder kantartikelen. maar ja, oh, hier liggen ze. Ja. Nee, hier, waar ga je mee beginnen? Nou, opnieuw uh, Good Value for Money in, in een oplopende lop uh, structuur, zeg maar. Ik uh, bedoel in het kader van de bezuiniging? Ja, Wagner, um, uh, Parsifal, zijn laatste opera. Uh, meer dan vier uur muziek. Ik las een keer in een Engels gidsje... ga je voor het eerst naar een Wagner-opera... Dress comfortable. Ja, uh, dat je zit er hier. even. Ja, maar je hebt, dan, dan heb je ook wat. Die lengte van, van Wagner, dat moet je omarmen, dat moet je maar over je heen laten komen. Je moet ook eigenlijk niet vanaf de eerste minuut proberen alles te horen of alles mee te doen. Want dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan raak je helemaal opgebrand, heel snel. Uh, Jaap van Zweden met Passival, uh, het concert. Uh, wat in december plaatsvond in de zaterdagmatiné. de 50ste editie van de Zaterdagmatinee. Het is zijn derde Wagner opera. Ik kan me van de eerste keer Long Green herinneren. Ik heb de eerste acte heb ik bijna non-stop 65 minuten lang zitten huilen in de zaal en, en niet alleen door de fantastische muziek, maar ook door ja, van Zweden, die daar stond te dirigeren. alsof hij zijn hele leven al Wagner dirigeerde. terwijl het echt de allereerste keer was. En het is een enorme, enorme prestatie. En, en, en deze heb je ook live bijgewoond? Die heb ik ook live bijgewoond. En nu heeft u zichzelf misschien nog wel overtroffen. met deze passieval. Het is eigenlijk een heel statisch drama. Er gebeurt eigenlijk buitengewoon weinig in. Wagner die noemde het ook een, een bühnewei bühne festspiel uh, en het gaat over dat groze light des Lebens. Echt een heerlijke avond uit. Eh, <tie> ja, <tie> en, uh, uh, maar, moet we een stukje luisteren? Maar, ja, laat ja. <tie> het Ik durf nergens meer te onderbreken als ik naar je kijk, Roland, want je bent minstens... zo... Ja, maar ik schiet me echt vol. Ja, je Kom schiet vol. echt vol. Ja, het is van... Fantastische muziek, yeah. met excuus voor de snik in mijn stem. Uh, het is fantastische muziek en um, het, het gaat. Je moet erin geloven, je moet erin willen geloven. Het is het is ook een beetje, het is Wagner, Het is een beetje een christelijke mythologische hoogspokers en het, het, het duurt vier uur lang en, uh, Maar er zit een hoe gek het ook is een soort zuiverheid in en een soort, soort magie in die, die Jaap van Zweden echt op een fantastische manier. In in ieder geval meesteven. ik heb, ik heb één keer de fenomenale kans had om een week lang... met Leonard Bernstein, uh, uh, uh, lessen bij Leonard Bernstein, te volgen. Dat was 25 uh, jaar geleden. En hem, hem werd gevraagd, hij was van Joods kom af... en er werd hem gevraagd van... Wagner, wat, is, wat is nou uiteindelijk uw relatie met Wagner? En Bernstein, uh, Bernstein zei van... I, I hate him. I, I truly, truly hate him. Want dat was natuurlijk een, een antisemiet van de bovenste plank, Wagner. But on my knees... <laughs> en, en, en het is echt Aat een fantastisch. Gelegen. En met een fantastisch radiophilem. is een geweldig groot om op, op die avond, Kijk volgens door. mij, ja. die avond, werd hij ook nog eens uh, 50. Hij werd 50, ja. ja. Want jij en, was daarbij ook. Nou, ik was helaas niet uh, op deze, in dit concert. Maar ze hadden mij wel gevraagd of ik op zijn verjaardag wilde komen. En toen reed ik dus, terwijl dat concert bezig was, uh, in mijn auto. En ik ben het wel helemaal met je eens, laatst stage in de indacht gezeten. Ik kreeg echt een kippenvel. Ja dacht tegelijkertijd ook egoïstisch... wat moet ik daarna nog straks gaan doen op zijn vijftigste? Die man is na zo'n zo ontzettend zware avond... die kan je niet meer blij maken. Die is al blij genoeg hoe dit gegaan is. En het werd toch nog een hele leuke Bij hem kan dat wel, dus ja. bij Jaap. Ja. En toch vergeef me, Jan, nog even dat, ja. dat enorme pleidooi... voor dit Radio kerst wat op zijn topper speelt en een fenomenaal grote omloopkoer. Wat ook misschien slachtoffer wordt van bezuinigingen. Nou, we moeten nog weer een week wachten, want dat zit in de brief van de minister. Dat valt onder de mediabrief die in die aanstaande vrijdag komt. komt. Volgende week ja. verder. Uh, de volgende twee. De volgende twee. Uh, ik zei good value for money. Uh, de volgende is uh, Ivo Jansen. Die is in, uh, in 1998 begonnen met het opnemen van de complete klavierwerken van, uh, van Bach. En klavierwerken, dat, moet je, dat is toetsenwerk, zeg maar. Bach heeft nooit uh, voor piano gecomponeerd. Hij heeft de piano wel, uh, wel, uh, wel degelijk leren kennen op het laatst van zijn leven. Uh, maar hij, zag er niet veel, hij dacht niet, dat wordt wat, die piano. Zijn zoon, Carl Fripp en Manuel, die geloofde er veel meer in. En die zei over zijn ze waren later maar, de oude pruik. Hij snapte niks van. Uh, uh, maar Ivo Jansen... Ze heeft het complete werk van Bach voor klavier... dat wil zeggen dus voor klaviersymbol origineel, opgenomen. Ja, wat toch vrij omvangrijk is dan, als 20 ik het zo bekijk. Twintig schijfjes, ja. 100, eh, 191 opensnummers, 509 tracks, 23 uur en 12 minuten. Jammer dat de marketingtalent eh, van Bach het net niet naar 24 uur getild heeft... want dan kun je echt helemaal 24 uur Bach. Had je leuk kunnen verkopen, ja. Maar hij is er in 98 mee begonnen, is daar een paar jaar geleden mee... heeft hij dat voltooid en nu dan in een doos, allemaal, dat complete werk. En ik... ik ja, als zelfs hij uh, luistert, uh, toch, dat is misschien wel weer een mooi voorbeeld. Hij heeft dat helemaal zelf geproduceerd. Helemaal zelf begonnen, zelf ging geïnvesteerd. Zelf de technicus, zelf de zaal gehuurd. En heeft duizenden cd's verkocht. En terecht, uh, want Jans is geen fundamentalist. is niet een, is niet een, een hele, hele principiële Bachman. Die zegt, dat het kan alleen maar Bach zijn als er Ton Koopman of Harnon Koop op staat. Het is toegankelijk en van breed publiek. Het is prachtig mooie muziek. En wat, ik, wat, wat me er zo in aanspreekt, het is buitengewoon simpel. Uh, hij gaat achter. Het is een piano, het is Bach... en dan gaat iemand achter die piano spelen en hij gaat Bach spelen. Vanwege de tijd, door naar ja. de laatste. De laatste. Uh, de laatste is van uh, Nederlandse komaf. Uh, Martijn Padding. Uh, een cd die, moet ik eerlijk bij zeggen, al een maand of twaalf uh, oud is. Maar hij wordt uh, aan het eind van deze week uh, bekroond met een Edison... Uh, ik was heel verbaasd dat Martijn Panning uiteindelijk al 54 is. Hij is eigenlijk, uh, want ik beschouw hem nog een, uh, steeds als een young angry man. Een man die... Uh, een Nederlands componist. Een Nederlands componist. Een man die, uh, voor wie uh, componeren, en dat is, dat is wel een stijlbreuk met veel van zijn generatiegenoten, geen worsteling is. Het mag ook plezier zijn, het mag een lichte toets hebben. Het mag ook over andere muziek gaan. Voor hem is het echt, ik vergelijk het eigenlijk... hij is verder gegaan op dat schilderij waar al uh, 600 jaar uh, componisten... Op, op, op, aan het schilderen zijn. En hij pakt het op die manier. Dat is misschien wel goed om toch nog even een klein stukje ja, van te horen dan ook. Martijn Paring. Dat we nu horen. Ja, het is wel representatief. Het mag, het mag licht hebben. Het, het, het, op deze CD drie concerten. Eentje voor mandoline. Ook niet het meest sexy nee. instrument, hè. Sins Lien, met de mandoline. En op harmonium, een instrument wat met name een grote carrière in een gereformeerde omgeving <laughs> heeft uh, gemaakt. Maar hij maakt van die instrumenten volwaardige instrumenten, geestig, maar heel intelligent is een kracht gezet. Iedereen die, uh, die op een gegeven moment zegt, ik wil mijn blik best eens een keer verruimen. Het is door en door onderhoudend. En toch is het absoluut geen niks aan de hand muziek. Het is muziek die wel degelijk substantie heeft. Martijn Panning, drie concerti. Ja, met het Asco Schoenberg, met drie solisten. En, en dus nog maar even vertellen, eind van de week krijgt hij een Edison. En dat kan iedereen aanstaande zondag over een week... niet overmorgen, maar zondag over een week gaan zien bij de AVRO op Nederland 2. En de complete klavierwerken van Bach, Ivo Jansen en natuurlijk Parsifal Wagner. Gedirigeerd door Jaap van Zweden. Het waren uh, deze week weer uh, de, de, de highlights van Roland Dank En we hoor je weer over aan een aan de hand. Dan nu staan ze alweer klaar van Dik Ik snak naar adem. Ik bel je en ik zeg ik boek een vlucht. Weg uit Nederland. Ik ben klaar met die uit de hand gelopen klucht.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 Zo zacht, we wandelen de avond in. Je houdt van mij en ik hou me vast aan de herinnering. Aan nou vanavond en mijn gedachten dwalen al. En dan raak ik zomaar van mijn stuk. Wanneer ik denk aan de wilde wolk. Dan wil ik terug, op mijn knieën uit Parijs, en ik ze, en ik ze. Mijn knieën uit Parijs en ik Van Dick Hout, Martin Buitenhuis, begeleid door Sandro Asorgia en Dave Rensmaag op akoestische gitaar. Vanaf 14 juni verandert de Binnenstad van Den Haag tijdelijk in een hele grote concertzaal. Het Festival Klassiek viert aan haar vijfjarige verjaardag met veel muzikaal spektakel: het Hofvijverconcert, de Nacht van Bach, moet ik geloof ik zeggen. Heel goed. Regisseur streep vormgever van die concerten, Karel de Roy. We hoorden hem al eerder hier te gast. Karel, welkom. Uh, uh, je bent voornamelijk bekend geworden natuurlijk... met, met ja, je zou kunnen zeggen... Uh, de, de woordloze Joost van Mini en Maxi. Ja. Uh, uh, hoe is het om nu niet op het podium zelf, maar als uitvoerder achter de schermen uh, te staan? Nou, dat is ervaar ik als een hele uh, rijkdom uh, wat me overkomen is... dat het op mijn pad komt. Want? Uh, nou, er komen heel veel, uh, zowel in theater ook... heel veel muziektheater mensen naar je toe... Maar ja, dat ze je toch weten te vinden, omdat ze waarschijnlijk iets meer willen dan alleen het muziek maken. Maar wat, en... wat doe je in, in dit verband? Wat doe je als, als regisseur, vormgever? Wat is jouw taak? Ik, nou, laten we dan gelijk uh, de, de, bijvoorbeeld de achttiende bij de horen nemen. Het resident Orkest op de Hofvijver. En dat heb ik al een aantal jaren gedaan. En uh, dan is het mijn taak, dat vind ik ook heel spannend... de, de, de kenners van muziek die bij de avro en bij het festival... de directie uh, Stef Corrino, uh, die komen met de muziekstukken aan... En dan vind ik het heel erg spannend of ik daardoor geïnspireerd raak. Dus we gaan niet andersom werken. Zij komen met de muziek. Dat is ook vaak niet... Het is wel heel fijn, maar ik ken niet alle stukken van Britten bijvoorbeeld. Dat zit er dit keer in. En dan denk ik, oh, wat is het toch eigenlijk ontzettend mooi voor iedereen. Die zijn voor jou eigenlijk op dat moment breed ook publiek. nieuw. Voor mij is het ook nieuw. En Elgar, het is gewoon voor een breed publiek. En dan vind ik het een, een heerlijke sport om, uh, om iets te zoeken... En dan neem je dus eerst een onderwerp. Ik heb, vorig jaar was dat uh, zeg maar de, de, de, de multiculturele hoek in Den Haag. Dus de bewegingen uit andere culturen. Eens kijken of we die nou eens kunnen onder, onder westerse muziek zouden kunnen zetten. Eén voorbeeld is daarvan... De dervisdans bij de bolero van Ravel te zetten. Dus 15 minuten lang iemand die ronddraait, omdat het met een intrans zijn te maken heeft. En dat was de bolero, is daar ook voor geschreven. Dus ik dacht inbrengen. van hey, die twee moeten bij elkaar ja. komen. En dan krijg je, ja, ik denk er niet alleen zelf over, maar de reacties zijn inmiddels ook zo: ongelooflijke versterking van de muziek en versterking van het beeld. Dat, dat gaat elkaar enorm uh, meehelpen. En dat doet dit jaar, is cirk klassiek een beetje me gegeven. Uh, bij toeval uh, is, is het onderwerp eigenlijk de inhoudelijke... wat ik ervan vind uh, om, om zo'n keuze te maken... is me vooruitgelopen met de situatie wat we nu in cultuur en... Want? Uh, nou, uh, dat, dat is al aardig. Ik ben, uh, uh, het gegeven is nu, en dat, daar sta ik ook voor... Je, je moet blijven vechten, als je van een kind uitgaat... moet je blijven vechten dat die cultuur gaan meemaken. Dat die cultuur en dat, en dat placeert, weer ik, waarderen? En dat passeert, vind ik wel, even, daar hoor je maar weinig van. En waarom zeg ik dat? Een kind, in welke lagen van bevolking ze zich ook vinden... bij ons in Den Haag is dat de Schilderswijk... Uh, die zie je altijd wel op het Malieveld komen als er een circus is. Dus dat is het eerste waar familie en kinderen... en uit welke wijk dan ook naartoe gaan. En dan, dan, heb ik met geluk. Ja, dan heb je een dan, Ja, maar dan is voor mij, dus vroeg ik dus mezelf af: wat is nou kunst? Moeten we er nou ontzettend gewichtig over doen, of is het gewoon O en A? Wat kinderen dus primaire reactie: O oh of A. Ah. Verbazing en verwondering. Verbazing en verwondering. Nou, en meer is het niet. Dat, zo simpel wil ik er dan toch graag over denken. En dat is wat en, jij nu weer hier ook probeert in, ja. in te brengen, eigenlijk? Ja, ik probeer dat Op wat voor manier? In. Nou, ik probeer dat in te brengen, omdat ik denk... als ik daar nog van uitga, dan wil ik ook uh, een soort van theatercircus hebben. Ik heb een prachtige groep Corpus uitgenodigd. Notabene een Nederlandse groep, maar meer in het buitenland. Een groep wat, wat zou je wat zeggen? Een, een, een, een acrobatengroep Acrobaat. ja, okay. die ook in de lucht Hoe kunnen werken. Hoe noem je werken. die? Want ik... Corpus. Corpus. Oh, ja, oké. Okay. Uitstekende... Wat, wat is dat? Uh, nou ja, het is uh, vooral op lichaam meer doen met het lichaam. Het zoals het lichaam dat kunnen. Uh, het lichaam. En uh, dat doen ze in de lucht. Uh, en dan zou je zeggen, hoe ga je dat doen in de open lucht? Nou, dat ga ik maar even niet verraden. Maar dat hebben we wel voor elkaar. En dat bijt dus absoluut niet met het resonant. Want wat ik dan doe, is het beeld uh, van hun, uh, hun muziek haal ik weg. Wat vaak aangepast is in deze tijd. Dan zoeken ze toch een vrij makkelijke muziek. De en dan muziek. zeg ik, de, ja, en dan doe ik dat weg. En ja, ze moeten. Misschien kunnen we een stukje laten horen van de muziek die, ja. die daar uh, ook ja, door zal zijn, namelijk, mooi, want mooi. daar moeten ze dan mee doen. Ja. van Stravinsky. dat dus lijkt me een stuk lastiger als acrobaat om hier uh, ja, ja, goed op maar, te reageren. Nou ja, het ligt eraan waar ik dan weer mee aankom. Als ik dan hun mannen heb gezien en ik zeg... dan moet je die, dat nummer, daar doen. Dan komt absoluut ook gewoon een bol hoog aan zweven... waar ze acrobatiek in doen. Hoog in de lucht, 50 meter hoog. En dan uh, komt dat dicht bij het orkest. En... en... Ja, tot nu toe uh, heeft hij me al tien keer gebeld en hij zegt... het is ongelooflijk, ik vind onszelf veel beter geworden dan dat we waren. En dat komt absoluut door de mening van de muziekkeuze... van het festival, mensen en van de avond. En die verrassende combinatie. Uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... waarom moet dat circus er eigenlijk bij? Is klassieke muziek alleen nou, niet genoeg? Nou, dat is dus wat ik bedoelde met het kind zijn. Als je als kind voor het eerst oor aanroept... dan is het jammer als je niet zo opgevoed wordt... dat je daarna beeldende kunst, literatuur... En laat me vooral de muziek en dan alle muziek... maar daar mag muziek toch alsjeblieft ook bij, want het is ook een verrijking. En, uh, en die twee uitersten dus, het circusgevoel van een kind... en de klassieke muziek, die heb ik eigenlijk heel bewust bij elkaar gezet... Om, uh, zodat ook straks de kinderen die er zijn... maar het gaat natuurlijk om een volwassen voorstelling... Uh, het is in de avond. Maar als de mensen nou die daar zitten ook oor en aan gaan roepen... dan heb ik het die avond geweldig naar ja, me zien. En dat is het goed. Wat ik de afgelopen jaren in Den Haag van, van Karel meegemaakt heb... Ja. is dat het een volmaakt snijpunt is van schoonheid, esthetiek. Echt werkelijk schoonheid en door en door onderhoudend. Ja. Is dat het, het, het, het heeft ook plezier. Die combinatie en werkt ook, heel ja, goed. En, en op een vrij unieke manier. Ik vond ja. het vorig jaar met het internationaal dansdieren... Ja. Live muziek uh, op, op het water. Uh, het, het, heeft wel een, het had een sensatie in. Dat was gebeurtenis. O en A zeg ik al. En ook soms een lach. Ja, daar moeten we toch altijd ook voor blijven. Want uh, zorgen, daar kennen we je je natuurlijk van. Ja, uh, als ben ik Moet je zeggen, het eerste concert wat ik gedaan heb, dat was, uh, dat was een cadeautje. Dat, uh, dat was op vrijdag de 13e. Uh, bij het Hofvijver concert. Ja, dat kan je niet laten liggen. Dus ik heb toen, uh, dat is wel, wel jammer. Het was geen televisie. En dat, dat vinden we allemaal nog heel erg jammer. Het was een ander ja. avondconcert. En uh, ja, toen hadden we het orkest niets gezegd. En uh, toen hadden we allemaal verrassingen... ook voor het orkest, dus de Astro -Hobo in het begin een aangeeft... Toen lieten we op dat moment, dus je lieten we eerst die aangeven. Dus de orkest moest net gaan stemmen. Toen kwam er een ambulance met een sirene langs. Ook in het aard. orkest, dus in paniek, want dat hebben ze wel gauw natuurlijk... Uh, zeiden, jeetje, zo kunnen we niet stemmen. Maar dat was allemaal... Dat was opzet. Maar dat, dat is ook de enige en keer een dat, ik een, dat ik een concertvleugel... de, de, de Hofveiging in, in heb zien in het, Maar ja. was dat de bedoeling? Ja. Oh, dat was wel ja, de bedoeling? Ja, ja. Oh. Als je maar een mensen wist was, het niet. was, dan wist je dat. Maar het publiek wist het natuurlijk niet. En het orkest ook niet. Tijdens het festival is ook de Nacht van Bach. Ja. Uh, die stel je ook samen? Dat mag vandaag, ja. Dat houdt in? Uh, dat is een, een ontzettend leuk item in het festival. We zoeken een wijk op in Den Haag. Vorig jaar was dat het Hofkwartier. Dat is uh, de jufvrouw Iedestraat. En dan zoeken we de productie van het festival. Die zoeken dan bijzondere plekken. die Ik als hagenaar, ik had nog nooit van de verbor een verborgen kerk gehoord. En, en dus denk je, oh, wat zo schande zeg. Ik ben echt een hagenaar en ik wist het niet. De Schuilkerk. De Schuilkerk. Ja. Geweldig. En die wordt maar, nu gebruikt? Die werd toen gebruikt. En nu uh, zitten we in de, in de wijk tussen de Boekerstraat en de, en de gedempte Burgwal. En dan heb je ook nog de Lutherse Kerk daar tussenin. En wat, wat doe je dan met die wijk? Wat, wat... Nou, daar, is, daar loop je als... Uh, de loop, de beginnen te, we beginnen in de Lutherse Kerk, allemaal. er zijn 150 mensen. Die worden daarna gesplitst. En de een loopt rechtsom, die wijk in. En de ander linksom. En dan maak je dus van alle dingen mee. Er komt, uh, en, hoe en waar horen ze dan Bach? Dat horen ze, dat begint al in die kerk. En maar dan ineens is er een raam open en is een winkel met tatoeeringen... waar tattoo's gemaakt worden. En zit I een, love Bach. I lo ja, en dan <laughs> en, en, en zit een meisje dus, uh, met de rug helemaal getatoeëerd. Maar ook een celliste die er dus gewoon een aan de hand van, van Bach speelt. En. Uh, ja, dat soort rare mengingen. Werkt het om zo, of is dat überhaupt de bedoeling... om zo ook een groter publiek voor klassieke muziek geïnteresseerd te krijgen? Nou ja, ik vind dat we daar ook allemaal niet zo geforceerd over moeten doen. Maar je kan wel zien wat je, daar mee, wat je met die prachtige muziek... en op een hele leuke manier, zonder dat je afbreuk doet daaraan... Uh, wat je daar mee kan doen. Vorig jaar kwamen, er zitten natuurlijk ook puur klassieke mensen die meelopen. Die denken, ha, fijn, bach, krijgen ze ook worden ook niet teleurgesteld. Die waren misschien nog wel enthousiaster dan de mensen van... Nou, ik ben benieuwd wat, uh, wat er Karel ervan gemaakt heeft. Ja. En uh, ja, dan komen ze ineens, moeten ze ineens een tent in. Dat heet Kremers. Dat is een, snuift, een snuiftent. Een snuiftent? Uh, ja, dat, uh, dus, uh, oh, die heb ik gemist. <laughs> ja. <laughs> wat is dat? Een snuiftent? Ja, uh, nou, gewoon even wat spul. Dat uh, mag je innemen daar. Gewoon, is legaal. En, en zijn wat we bedoel doen... je, tabak? Of, uh... nou, je weet wel wat ik bedoel. Een je... deze... snuiftabak. Nou ja, je, je hebt mensen die, die allerlei drugs snuiven. Maar... Nou, nee, maar drugs. Dus. Ah, okay. en daar was, Is dat zo? Daar was beneden een, een, een, een, nieuw, za een nieuw ruimtetje. En daar hebben we een uh, reiziger, een salist uh, voornaam. Ernst. Ernst. En die heeft daar toch een concert gegeven. In die snuiftin. Ja, maar dat was... Dat was maar dat is heel leuk om te zoeken naar die enorme extreme... waardoor het allemaal gewoon wordt, want daar gaat het eigenlijk. Ja, Roland Kief van de AVO, ook betrokken natuurlijk bij ja. Festival Klassiek. Is het de bedoeling om een breder publiek hierdoor... bij die klassieke muziek betrokken te krijgen? Er is, een heel erg groot, er, is een, er is een heel groot publiek wat echt wel wat meer met klassieke muziek zou willen... maar niet weet waar ze moeten beginnen. En voor wie die, die wat dominante vorm van in een concertzaal... doodstil, met gedimpt licht en in de pauze elkaar aankijken, alsof je bij een begrafenis bent, ik chargeer nu even enorm. Hè. Gewoon niet de goede vorm als het dan ook nog een heel lang stuk is, ja, van vier uur bijvoorbeeld. Gewoon niet, te niet de pettige vorm is. Maar wat ik, wat ik nog steeds een, een, een, de, de weldaad van het Festival Klassiek is... is dat het plezier mag zijn. Het mag plezier zijn. Ja, ja, ja. Nee, dat, dat is uh, absoluut iets wat, wat hoog bovenin het vaandel. Enige idee hoeveel mensen erop afkomen? Nou, ik, het, het groeit in ieder geval uh, on, ontzettend veel. En ik, ik vind het ook echt een compliment voor iedereen die daar meewerkt... dat we in deze donkere dagen van die subsidies... dat zij, zij in ieder geval ook qua festival nog overleven. En we zullen ervoor knokken dat we na afloop... dat niet iedereen zegt, het is er volgend jaar weer. En ja. daar ben ik bijna van overtuigd. Zegt de man die het zijn leven lang zonder subsidie gedaan heeft. Ik heb mijn leven lang zonder <lacht> subsidie gewerkt. Dat maar dan weer wel. Heel kort. Ik heb één keer subsidie aangevraagd. Toen hadden wij een programma schetsen En uh, toen konden we daarmee naar Amerika. En toen kregen wij een brief dat we bij de laatste acht zaten... En wij dachten, goh zeg, wat een compliment. Gekscherend ook hoor. Het was echt gefeliciteerd, u zit bij de laatste acht. Uh, lang verhaal kort te maken bij de laatste vier. Iedereen nog meer juichen om ons heen. Wij bleven wel sceptisch en het is niet doorgegaan. Helaas. Ja, door. <laughs> Dankjewel en veel succes bij het Festival Klassiek. Roland Kieft ook dank. En zo direct vervolgen wij op Radio 1 met Opium. AVRO Instituut Itzada presenteert... Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Dat dus was je hebt jouw de stoel, of vooral? Dan gooi je. en dan ligt naast de stoel. Het instrument dat ik ontworpen heb, het heet Estrello. Nou, dit is een natuurlijk koebellenmachine, bijvoorbeeld. Hier, tot plein. Als ik de pedaal verder induw. Wat in duw. Ritspiano. Een dorp zonder muziek is niks. Nieuwsgierig naar meer?